Kledingbedrijf HM stopt per direct met het maken van kleding waarin Angora-wol is verwerkt. Het bedrijf zegt niet te kunnen garanderen dat de wol zonder dierenleed verkregen is. Dierenrechtenorganisatie PETA liet eerder een schokkend filmpje zien waarin Angora-konijnen in China levend worden gefilmd. HM stopte daarom al voorlopig met de verkoop van Angora-kleding en zet daar nu helemaal een punt achter.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 WPRO, Woord, met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord. Nog één heel uur vol keerpunten. En dat is een samenstelling van allerlei verschillende vormen van keerpunten. Omwentelingen, overgangen, veranderingen en omslagmomenten. Ik heb zelf altijd gedacht dat wanneer ik een paar miljoen zou winnen in de loterij... er in mijn leven niet zo heel veel zou veranderen. Weten kan ik dat niet, want het is me helaas nog nooit overkomen. In de praktijk blijkt het toch wel een en ander aan omwenteling teweeg te brengen. Er zijn zelfs mensen die prijswinnaars gaan begeleiden... om met die ommekeer in hun leven te leren omgaan. Marjoke Roorda ging in het nu volgende VPRO-programma uit 1994 op pad. Juist een goede morgen dus. En wat? Ja, nu dreunt me toch al dagen een lied in de kop. Misschien kent u dat ook nog wel. Het lied van ome Thijs. Ome Thijs won de prijs in de voetbalpool. Ze hielden het niet droog meer als u voelt wat ik bedoel. Het werd kortom een gigantisch feest totdat... Ja, u weet het toch goed. Het formulier bleek niet ingeleverd te zijn. <laughs> ome Thijs bleef achter met een kater en een domper. En de vuilnisman hield van het statiegeld een leuk bedragje over. En dat was dat. Maar hoe zou het zijn gegaan als het formulier wel ingeleverd was geweest? Nou was oom Matthijs nu wereldberoemd in televisieland... en werd helemaal knettergek van de beleggingsadviseurs en andere goudzoekers. Ja, wat zeur ik nou toch over een lied. U wilt natuurlijk weten met wie Marjoke Roda weer in gesprek zal raken. Marjoke zit hier klaar met koffie en Bea Post. Werkzaam bij de postcode loterij als miljonairsbegeleider. Zij zorgt dan zeker voor al die prijswinnaars. Vandaar dat lied in mijn kop. Klopt dat, Marjoke? Klopt dat, Bea? Ja. Ik weet niet of dat klopt. Kun je daar 40 uur in de week mee vullen, met miljonairs begeleiden? Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Dat uh, is ook niet uh, de hoofdtaak van mijn werk. Hoeveel zijn er ondertussen? Uh, nou, echt, als je vanaf een miljoen... Ja, vanaf een miljoen is een miljonair, dus dan heb ik er een stuk of 16. Maar ik hoef ze niet allemaal te begeleiden, hoor. Nou, hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja? Schrikken mensen dat ze ineens uh, stervensrijk zijn? Ja, wie niet? Bedoel, je, je schrikt eigenlijk al uh, van elke prijs. Of ik nu aan de deur kom uh, met een straatprijs van uh, 3000 gulden of van een miljoen. De schrik is groot. De schrik wordt ook extra groot als een belachelijk hoog bedrag is. Wat je bijna niet kunt overzien. En, en dan komt er gewoon meer bij kijken. Kijk, bij 3000 gulden ben je blij. je hey, feestje of ga je op vakantie of wat dan ook is het over. Maar zodra een ton is al, uh, is al aardig. Maar dat is ook nog te overzien. Kun je ook nog alleen af. Zodra je naar een miljoen toe loopt, dan uh, ja, wordt het toch wel... Niet, het eng, uh, toch? Ja, ja kriebelig Wordt het mensen gegooid? Oh, nou en of. hier het wordt heel erg gegond. Je mag in Holland toch nooit je kop boven het maaiveld opbewerken? Ja, dat ligt er aan. Je moet geen succes hebben. Dit is toch een enorm succes? Ja, maar, maar het is anders. Een one-night-succes? Uh, ja, maar het is toch anders. Het is... Als je in Nederland... Uh, uh, succes behaalt omdat je het uh, in je werk goed doet of zo... Dan, dan, inderdaad, dan krijg je dat soort effect wat je net zei. Maar als je gewoon zoveel geld wint, dat wordt je echt wel gegund. Ja, we zijn best wel een goed volk hoor hier. Verbaast me echt, ik vind het hartstikke leuk. Hoe gaat het nou met, met, met van die mensen? Uh, die, die, die prijzen, die mensen, dat klinkt ook weer zo... Ja, het is natuurlijk een minderheid ondertussen, 16 op die manier miljonairs geworden... Uh, mensen. Oh, er zijn hartstikke veel miljonairs Wo in Nederland. Wat, wat komen ze tegenaan aan gekte? Wat, wat, wat is er bedreigend aan? Er, nee, nee, bij hun is er niets bedreigend aan. En waarom niet? Omdat ze door ons behoorlijk worden opgevangen. Ik bedoel, ja, ik ben nee, er. Maar... Nee, nee, dat, nee, dat meen ik serieus. Kijk, als je gewoon een heleboel geld wint, dan kun je wel honderd uh, adviezen krijgen. Die, die weten ja, nou, dat beter. bedoel ik. Daar zijn het toch ja. wel helemaal knettergek nou, want Dat worden, zijn wij of? net een stapje voor. Want wat, wat doen we? Ik vertel wie ik ben. Henny uh, en, en zijn kornuiten zijn weer weg. Ik blijf even achter. Vraag toestemming voor uitzending. Praat nog even met ze. Vertel wat ik doe. Uh, zegt dat ze mij kunnen bellen, wat ze ook meestal direct weer doen. Want je denkt altijd, ik bedoel, zo zit je tv te kijken. Die worden natuurlijk midden in de nacht wakker en die Tuurlijk. denken, dit is niet waar. Ah, die dus dan worden dan helemaal zo, niet wakker. Ja, ben, ben je echt geweest. Die worden helemaal niet wakker, die hebben nog even niet geslapen. Oh, joh. Nee. zie je. <laughs> nou, daarom wil ik dat je me vertelt, want hoe, hoe ja. werkt dat? Er zit iemand in zijn bed, ligt in zijn bedje... Tring, tring. Maar dat gebeurt nooit. Dit was echt, jij hebt gezien, is echt, want die mensen lagen al negen uur op bed. Ja, ja, ze dat gebeurt het nooit. Dat ook de ooit natuurlijk. Dus ja. vandaar is het een mooi voorbeeld. Dat, maar uh... normaal gesproken lig je niet op bed. Dan, dan. Hey, maar je, Na, je, zit, je zit gewoon lekker televisie te ja, je kijken. Ik heb onderuit gezakt. Ja. En, uh, was dat nou op dezelfde avond dat het werd uitgezonden? Nee, nee want ik moet eerst toestemming hebben. Dat is ja. nooit. Nee, live. Dus dat kan niet. Nee. Nee. Dus dat, nee. Dus ze kunnen het ook niet zien. Nee, want anders dan zie je toch dat er, uh, bedoel. Dan hoor, dan hoor je toch een auto voor je deur stoppen. Zal ik te nou, denken? Nou, die, die, zij woonde toen op een flat. Het was negen hoog. Dus die hebben helemaal niks in de gaten nee, gehad. Nee, die hebben helemaal niks in de gaten gehad. En we stoppen ook echt niet met die auto voor de deur. Nee, maar als je dan ook nog zit te kijken... dan krijg je dat stereo-effect dat je jezelf op de televisie ziet op een gegeven moment. Nee, dat nee, kan niet. Dat, kan je niet. Nee, he, dat, is dat nooit gebeurt niet. Nee, nee. Dat, uh, nou, dat is wel een veilig gevoel. Ja. Hé, gelukkig. Nou, <lacht> en toen... <lacht> en toen... Kijk, in het begin heb ik er weinig mee te maken. Dat, dat spreken we door in Aalsmeer. En dat doet Henny Huisman. Die doet het verhaal. En, uh, ja, dat, en dat is nou juist wat er gebeurt. Eerst zit je samen op de bank. Je zit een lekker een piltje te drinken. Nou komt zo'n hele ploeg binnen. Een man of acht, à tien. Met champagne je, heel erbij. Heel je huiskamer vol. Weg pils, hup champagne. Ja. Nou, na tien minuten staat het allemaal weer buiten. Is het weg? Gaat zo snel ook. Nou, nou als zou het een half uur zijn. Maar dat gaat ja. in een roes aan je voorbij. Dan ja, denk je dat... toch van... Wat is, wat is mij nu overkomen? Mm. Dat, dat is zo... En dan in die rust zit jij daar dan nog? Ja. Dan ben jij dan. Ja, dan ben ik er nog. En dan ga jij dan je aan, aan de slag met... Uh, ja, precies. En <laughs> <Ja. laughs> vertel dat het wel echt zo echt is. En ik vraag keurig om toestemming. Ik, en ik vraag dat niet alleen mondeling, hoor. Ik geef ze keurig een, een, een overeenkomst waar allerlei dingen in staan. Het gaat allemaal heel netjes. En uh, dat, wat, dat wordt samen besproken. Waarom je het wel, waarom je het niet zou doen. Hè? Ik bedoel, een zijn goede argumenten waarom. Ik heb het één keer ook niet gedaan als ik het helemaal met die mevrouw eens waarom ze het niet moest doen. He, maar ik bedoel, dus dat, dat, ben je, dat is voor ons niet minder. Dat, dat houdt het op, is jammer. Ik vind het alleen jammer, He, maar goed. Dus, dus jullie plannen ook dat er zoveel prijswinnaars in een zo'n uitzending zullen zitten... dat je er altijd een paar overhoudt? Ja, maar ik heb ook wel gehad dat ik ze niet heb. Dan, dan is dat jammer. Dan hou je die kale show, die helemaal niet kaal is verder... maar dan hou je die show ja, over en dan ja. komt er nou, alleen een bericht... de prijs is uitgereikt. Ja, of dan maak je een ander filmpje. Dan, dan, dan laat ik nog een keer de Euromast zien... Waar, waar je bijvoorbeeld onze jackpotmeter op ziet. Dan ga je een ander type filmpje maken, maar dan zonder prijswinnaars. Ja, dat ik is, heb ook een keer gehad dat die mevrouw wilde niet op de buis... maar ik mocht wel het geluid uitzenden. Nou, dan maak je andere beeld. Ik bedoel, valt altijd wel wat, uh, wat te fabriceren. Maar niemand is het verplicht. Want we willen graag die mensen gelukkig worden en niet ongelukkig. Want daar zijn we niet mee bezig natuurlijk. Ja, want anders zit je ook weer in de knoop met je goede doel natuurlijk. Als je ja. aan de ene kant... Ja, nee, goed. Dat, nou, dan, uh, dan wordt dat ook schriftelijk vastgelegd. Dat betekent dat... Uh, dat is natuurlijk... Kunnen ze dan later nog terug eigenlijk? Ja, op dat moment hebben ze het vastgelegd. Kunnen ze niet meer terug. Ze hebben, ik heb wel gaat Iemand zei, ja, ik heb het wel getekend. Maar achteraan wil ik mijn naam niet. Zeg je, nou, Dan zeg ik dat piep. Als jouw naam komt, Nou, piepen we het weg. Ik bedoel... We zijn niet... Uh, alles kan hoor. En alles ja. valt te overleggen. Dat is onzin. Dus dat is geen enkel probleem. En dan, dan uh, komt die uitzending? Ja. En ben je dan bij hun thuis weer? Nee. Of waar, waar, hoe gaat nee, het? Nee, verder? heb ik in het begin wel gedaan. Maar uh, op een gegeven moment is het niet echt nodig. Want er gebeurt niks. Um, ik ben er wel uh, de volgende dag. Even op visite. Even... Na de uitzending? Ja. Dus uh, even een dag ja. windstilte. Ja. Dan komt die uitzending ja. en dan barst natuurlijk het, het glazen of glazen. De, de nou, herrie is, los. Ja, Je bespreekt Dan heel gaat veel natuurlijk dingen. Heel de familie bellen. Van, goh, goh kijk, wat heb ik jullie lang niet gezien? Stel nou voor dat, dat ze daar van tevoren bang voor zijn. Je kent het zelf uh, het beste in je eigen familie. Nou, van, uh, wil je morgen een ander telefoonnummer? En dat regel jij op ja, dag ik heb zo, ik heb morgen een dag termijn? Ja, heb zo'n morgen geheim nummer. Die kan je dan geven aan degene die je wel wil. Ik bedoel, we laten... Daarom zeg ik, we beschermen ze echt goed. We doen Waar het goed. Waar denk jij allemaal wel niet aan? Want ik, ik zou er niet eens opkomen. Een geheim nummer. Ja, Natuurlijk. Want stel voor, dat je... <lacht> uh, je naam, je pakt telefoonboek. Je weet dat het uh, Delft is. Nou, je hebt die mensen zo gevonden. Ik ja. noem maar wat. Nou, dat, dat kun je allemaal afschermen. Maar wat, wat zijn er allemaal voor afschermmaatregelen... die je bent tegengekomen in de loop van je... Nou, bijvoorbeeld. Eh, het zorgen dat die mensen een ander nummer krijgen. Mm -hmm. En dan wat zijn wat ze in ieder geval niet hè? meer te bellen. Ja, en we, we hebben nu een afspraak. Wat je nu al ziet als je dat doet, of ze hebben al een geheim nummer Dat alle telefoontjes voor uh, uh, een verzoek om uh, voor een interview. Zo, komen nu allemaal bij de loterij binnen. En, en dus dan, dan, dan zeggen krijg je wij niet, zo nee. Zo'n volg mij uh, toetsje op, op dat apparaat bij hun, en dan komt het bij jullie op kantoor binnen. Nee hoor. Zoiets. Nee, ze kunnen hun niet meer bereiken dan. Dus het komt automatisch bij ons. Dat zeggen we ook altijd tegen iedereen. Nou, en dan komt, Wij wijzen het niet af. Nee, dan zeggen we, nou, we gaan het overleggen met die mensen. Als die mensen willen, en dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien. De mensen in Delft vonden het prima. Die hebben wel een paar keer meegewerkt en iets. Dus dat beslissen zij zelf. Ik, ze vragen wel altijd of ik erbij ben. Wil je erbij zijn? Ik wil het interview wel doen. Of ik heb samen met keer... Uh, Verdienen ging, uh, ze dan nog weer iets? Nee. nee, nee het lijkt me ook niet nee, nodig hoor, maar nee. dat moeten ze natuurlijk zelf bepalen. Maar... Nee, ik krijg van jou nou toch ook niks. Nee, nee, nee, nee, okay, okay. nee. nee je verdient nee, toch niet maar, iets bedoel, aan een interview. In de televisiewereld dat gaat nee, van. gewoon van. daar zou je wel wat voor krijgen. Nee, nee, dat ja, bedoelden nee. ze allemaal verhalen die, die je hoort. Daarom ja. leg ik ze aan je voor. Ja, het zijn ook helaas allemaal verhalen die mensen verzinnen, maar die zijn er gewoon. Dat is onzin. Gewoon klaar, klare onzin. Nee, dat doe je omdat je het leuk vindt. En zij vonden het enige. En dan moet je het ook gewoon doen. Bea Post werkzaam bij de postcode loterij. What's in a name natuurlijk. En Marjoke Rorda was in 1994 in gesprek met haar. Ja, dat kan een keerpunt in je leven zijn. Zo'n uh, grote prijs winnen. Dit gesprek was twintig jaar geleden. Er zijn natuurlijk weer heel veel meer winnaars bijgekomen. Je mag je eigen ervaring best wel even mailen. Mocht je het leuk vinden om dat met anderen te delen. Of de prijs misschien zelfs te willen delen. Mag ook hoor. Mailt u maar even naar woord.vpro.nl Keerpunten, daar hebben we het over hier bij Woord op Radio 1 bij de VPRO. Je hebt ze inderdaad in, nou ja, eigenlijk alle vormen en hoedanigheden. Tja, tja, tja, ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Hé, groentemissen, we moeten nemen. Ik heb helemaal nergens trek in zich. Wel onmisselijk als ik aan eten denk. Ik heb weer zo'n probleemgroenten. Kijk, bij mij wordt op het ogenblik de keuken geschilderd. Hè? Alweer een dag of drie. Dat is echt nodig hoor. Dat is hartstikke gehoor. Maar ja, naar nou die schilder die dat doet. Hè? Kijk, het is niet echt mijn type. Hè? Maar wel een aardige man. Hij maakt ook leuke grapjes. Hè? En uh, heb heeft een snor. Daar ben ik nooit echt gek op. Maar heb wel weer zo'n mooie lage stem. Zo'n diepe, warme stem. Zoals, zoals die filmster. Hoe heet die ook alweer? Richard Burton. Nou, en heb kleine voeten viel me op, op maar 39. Daar hou ik eigenlijk niet van. Maar ja, met al, met al is het toch een leuk type, hè? En zijn werk is goed, hoor. Daar niet van. Geen druipers, alles netjes afdekken schoonmaken. Zijn voeten vegen. Uh, geen sigaretten, zo vooral, hè? wat ze vaak doen. Nee, een, een aardige man, een leuke man. Kijk, en dan had ik die overgang, hè? Had of heb, dat weet ik dus eigenlijk niet. Want dan heb ik hem weer wel en dan heb ik hem weer niet, hè? Want dan heb je steeds weer dat je alles uit wil gooien. Dat je denkt, is dat de verwarming te hoog? Of uh, uh, is dat truitje wat ik aan heb weer van die synthetische wol die zo benauwd is? Hè? Of, of, of heb ik de oven al laten staan dat ik het zo warm heb? En dan is het opeens allemaal weer weg. Dan denk ik dus, nou, het is afgelopen. Ik heb het gehad, ik ben eraf. Maar ja, de week erop begint het weer opnieuw. Dus wat ik me nou zit af te vragen, groenteman... ik heb het de laatste dagen steeds weer zo warm... Zijn dat nou die opvliegers Of ben ik misschien verliefd op, op die leuke schilder? Ik weet het gewoon niet. Raar, hè, dat je dan ineens niet meer weet... waar je lichaamswarmte's oorsprong vandaan hebt. En dan raak ik totaal in de war. Heel vervelend, man. Nou, wat zou ik nemen? He, man, had je nou maar spruitjes? He, dat zou me dan wat duidelijkheid verschaffen in mijn hoofd. Maar ja, geef me dan maar een pot gekookte spruitjes. Ja, dat neem ik normaal nooit. Maar ja, dat geeft me dan tenminste enigszins een rustig gevoel vanavond. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Marjan Luif als de groentevrouw verliefd of in de overgang. Nou ja, in onze keerpuntenuitzending kies ik dan toch maar voor dat laatste. VP Roos op Radio 1 gaat over keerpunten, omwentelingen, plotselinge veranderingen, omslagmomenten. Wat dacht u bijvoorbeeld van je hele boeltje hebben en houden... oppakken en naar een ander land verkassen? De familie Farzan, vader, moeder en zes kinderen, deed het in 1975. Ze vertrokken vanuit Suriname om zich in Nederland te gaan vestigen. In een deel uit een aflevering van Nova Zembla... volgen we het gezin enige tijd gedurende dat proces van omwenteling. We beginnen in Suriname, in de vertrouwde omgeving van het gezin Farzan... Eerst maar eens even het onderwerp onafhankelijkheid. Een nog hele jonge Harmke Pijpers. Maar wat denk je van de onafhankelijkheid? Onafhankelijkheid is goed. Onafhankelijkheid is goed. Ik vind het prima. Maar ergens uh, vertrouw ik die organisatie van Suriname niet. Want het kan zijn... Want uh, het kan zijn dat die mensen ons laten drukken en zo. Daarom vertrouw ik die mensen niet. Dus de organisatie van Suriname vertrouw ik hem niet. Want ik heb veel gezien... Ja, er waren Hindustani, Javanen, Kriolen, de boel... Maar er geen enkele van ze vertrouwen. ik. Want ik heb nooit gesteund door die mensen. Nooit wat van die mensen gehad of steun en zo. Nooit. Dus ik vertrouw die mensen niet. En daarom ga ik weg. Wat vind jij daarvan? Oh, nou, ik... Nou, mijn ouders gaan naar Nederland, oké. Okay. Ik dacht dat mijn ouders gaan, daar ga ik ook mee... Ik ben nog niet getrouwd, zeg, want ik werk niet, ik, ik hoef niet te trouwen lopen, zeg, ik, ik ben pas 20 jaar oud, ja? ja. Ik ben van plan mijn studie daar in Nederland te volgen. Oké, okay, als het mij gelukt is en afgelopen, dan kom ik misschien weer in Suriname te leggen. Of dan blijf ik in Nederland. Nou, ik heb veel van Nederland gehoord, het is goed, mensen zeggen me dat het slecht is. Vrienden zeggen me dat het goed is, ja, nou ja, laatst is een vriend van me uit Nederland gekomen, zeg. Hij heeft me verteld, jongen, ga naar Nederland, daar is goed. Daar krijg je van alles, je kan ook je studie goed volgen en zo. Ja, van alles daar, dus ga naar Nederland. Nou, ik dacht dat als, als mijn ouders gaan, dan ga ik met ze mee. Nou, ze hebben een passage voor me geboekt, dan ga ik met ze. Ja? Hoe heet jouw zusje? Ja? Hoe heet dat, dat zusje van jou? Roze Ik heet Cameroon Nisa. Cameroon Nisa, kom eens hier. Kom eens bij me. Waar ga je naartoe? Naar Nederland. Hoe is het in Nederland? Goed. Praat, praat. <laughs> praat. je naar Nederland? Ja. He? Is het mooi? Ja. Denk je dat het mooi is? Ja. Dat het mooi zou zijn? Ja. ja. Ik weet niet ervaren. Ik ga... Hoe ga je? Huh? Hoe ga je? Met mijn ouders. En met mijn broers, zusters. En met het? En met de en, en hoe is het in Nederland? Ik ben nog nooit in Nederland geweest. Hoe kan ik je vertellen? Ik ben nu in de Suriname. Ik heb me met mensen gevraagd... de uh, situatie van Nederland. Men hebben mij gezegd... Well, kijk, als je niemand hebt... dan moet je op het afvangcentrum melden. En daar binarissen... Ze. ze staan in rij... om eten te gaan halen... om af te gaan en dergelijke. Dus met rij, met rij moet je gaan. Dan moet je de rij volgen en zo. En in de laatste tijd was ik uh, radeloos geworden ook. Ik was radeloos. Maar men hebben mij ook gezegd... je mag gaan. Die mensen liggen voor op, op het opvangcentrum. Het is niet zo. Die mensen sturen je keihard... want alles krijgen van die mensen. En die mensen kunnen direct uitmaken... dat je arm bent of rijk bent... Die mensen hebben een gevoel van dat ding. Dus je mag gaan, daarom ga ik. Ergens uh, ben ik radeloos en ergens uh, uh, wat ik niet gezien heb. Dus uh, ergens twijfel ik. Maar toch ga ik. Want alles wat doet is wel gedaan, dus ik ga. En ergens denk ik, weet je wat het geval is? Onder rood wit blauw vlag ben ik geboren. En onder rood wit blauw vla vlag wil ik ook dood gaan. Dat is mijn wens. Bent u bang? Ik ben een beetje bang. Ja. Zou oh, ik ook zijn? Want ik ben nooit naar in, in, in, in, in Nederland geweest. Daarom. Ik ben bang. Nog een beetje kunnen slapen? Ja, ik heb een beetje geslapen, voor bang kan ik niet goed slapen, ik denk veel aan Suriname, ik, ik, heb, ik heb zoveel broer achtergelaten, broer en zwangeres. Die heb ik inmiddels, alles. Dus ik weet uw namen. We Na gaan een grote lijst te maken. We gaan u allerlei dingen vragen. Onbescheiden dingen, wat u verdiend heeft, waar u wilt wonen en wat uw schoolopleiding is. Dus doe me het plezier. Kom als u roept. He, dat u alleen bent. Dan kunt u ook uw wensen naar voren brengen. Uw problemen die u misschien heeft. He, kom er dan even mee. Als u ingeschreven bent op die lijst, dan krijgt u van mij ook het gele kaartje. Dat gele kaartje houdt in dat u ingeschreven bent in het ziekenfonds. Ik zal u uitleggen wat een ziekenfonds is. Als u ziek wordt... of u heeft medicijnen nodig... of u moet naar een ziekenhuis... dan is dat allemaal gratis. En daar hoeft u geen dankjewel voor te spelen. Dat is helemaal geen gunst. Dat is iets waar u gewoon recht op heeft. Elke Nederlander die minder verdient dan 30.000 euro per jaar... is verplicht verzekerd in het ziekenfonds. Alles in dat ziekenfonds gaat over de huisarts. Dus als u naar een oogarts toe moet... Het is een beetje ingewikkeld. Dan moet u eerst naar de huisarts toe, die geeft een verwijsbriefje voor de oogarts. En dan kunt u naar de oogarts gaan. Dan wordt het betaald voor u. U heeft wel een verplichting. Als u ziek bent, moet u niet eerst twee of drie weken wachten, maar dan moet u echt van de dokter. Gaan. En als die dokter zegt u moet om half negen komen, mensen komen dan om half negen en niet om tien over half negen. Doe het nou niet zo makkelijk. Want dan heeft die man geen tijd meer en dan stuurt hij u weg. We moet u wel rekening mee houden, vooral met die, met die artsen in Nederland die het erg druk hebben. Als we de tijd afspreken, dan moet u er ook precies op tijd zijn. Wat gaan we nog meer met u doen? Nou ja, alleen dat inschrijven vandaag, die ziekenfondskaart uitgeven. Uh, dan wordt u ingeschreven in het hotel, want u blijft hier overnachten vannacht. U gaat morgen verder het land maar u krijgt eerst morgenochtend kleding verstrekt. Lieve mensen, alsjeblieft. We hebben het morgen hartstikke druk. Er komt een normaal vliegtuig binnen, er komen twee taartjes binnen. Morgen om acht uur beginnen we met de kleding. Om acht uur. In de volgorde, dat ik u vandaag help. We behandelen altijd eerst de vrouwen met kinderen, dan de mannen met kinderen... dan de echtparen, de mannen en vrouwen met kinderen... dan de alleenstaande vrouwen en dan de mannen. Allen. In die volgorde wordt u morgen ook geholpen. Dus die nou het eerste geholpen wordt... Mensen pot die kinderen morgen vroeg het bed uit. En zorg dat ze om 8 uur hier, daar voor die deur staan. Dan hebben ze gegevens, dan krijgt u ogenblikkelijk kleding. He, dus blijf nou niet uitslapen en niet om half tien binnenkomen. Probeer het nou om acht uur hier voor die deur. te staan maar in ieder geval de eerste. En de tweede en de derde familie ook. En die dan vierde is, he, die kan een kwartier later komen. Maar we willen u allemaal voor half tien gekleed hebben. En dat kan makkelijk. Ja, dus ik ga u zo oproepen. Heeft u vragen? Dan komt u met die vragen. Gelijk als ik u ga inschrijven. Maar één ding. Maar, maar één ding, hè. Ik ga u ook vragen. We gaan u eerst overplaatsen morgen. En daarna gaan we vanuit die overplaatsing samen met u naar een woning zoeken. We hebben woningen in Nederland. Echt, we hebben huizen. Maar er zijn vier plaatsen in Nederland waar we niets hebben. Waar we niets hebben. We hebben in Amsterdam niks, Den Haag niet, in Rotterdam niet... En in Utrecht niet. Daar hebben we geen huizen en daar krijgen we ook geen huizen. En nou, uw meeste familie of kennissen of vrienden wonen natuurlijk net in die vier plaatsen. Maar Nederland is echt groter. De scholen in Nederland zijn gelijk. Waar u ook in Nederland bent, u kunt altijd naar school. De scholen zijn in heel Nederland gelijk. De examens zijn ook gelijk in Nederland. Dus niet als in Suriname, dat in Paramaribo de beste school staat. En hoe verder je daar afkomt, hoe minder het wordt. De scholen zijn gelijk, He, Dus daar staat een kaart. Kijk nu eens, Nederland is wel wat groter dan die vier steden. Kijk nou, eens waar u eventueel zou willen wonen. Ja, dan gaan we nu zo de eerste oproepen. Hallo. Hallo. Is het mooi? Hè? Even kijken hoor, maar het is één kind. Of wordt er nog een familie bij? Want dus heeft zoveel paspoort, dan moet eens even kijken. Als ik het tenminste van die manier begrepen heb, hoort deze familie erbij? Familie Tassel, hè? Varsan. Varsan. Hoort hij erbij? Varsan, met de uif. Oké. Okay. Een beetje onduidelijk Oh, u bent meneer Varsan, he? Jawel. Ja. Even kijken hoor. U komt ook net in Nederland aan, Ja. Ja. Dat is man. Dat is de vrouw. Oh, mensen, wacht even. Nee, dit is de vrouw. Dit is een verbetje. Dit is een verbetje. Maar is wel Wacht eens even. Oh, dat is die, mevrouw. Juist. En hier is mevrouw. Dit is uw vrouw, dit bent u. Dit is een zoon van u? Ja, die oudste zoon. Nou, is zoon. dat is de tweede. Dat is de tweede en de rest staat bij uw vrouw in het paspoort. Ja. Juist, en u wilt bij elkaar blijven, ja. hè? Dus, dus uw zwaardige rest, mevrouw Moussafir, blijft ook bij u? Ja. Oké, okay. nou dan schrijven we eerst u in, dan schrijven we u in. En dan zetten we u op één kaart en dan gaat u lekker als één gezin verder. Ja. Dat kan makkelijk, hoor. Uw naam is Farzan. Uw voornaam is Mohammed Hanif. Yes. U bent geboren 31-7-36 in het district Suriname. En uw paspoortnummer is 60-98-74. Mooie letterschrijvers in Suriname die zijn alleen niet te lezen. Hè. Dat kan een H zijn, dat kan een N zijn, maar het is een R. Maar wel een mooie krul erin. 8, 4, 7, We hebben 5, ambtenaren 9. met diploma's. We hebben ambtenaren zonder diploma. Oh, dus met krul schrijf je dan heb je diploma, zonder krul is geen diploma. Oh ja, maar mooi. Is dat zo over een grapje? Ja, is Is zo. Ja? Echt? En dan ze Mensen kunnen. We hebben ambtenaren daar zonder diploma. We hebben ambtenaren met diploma. Oh ja, ja, ah ja Dat is de regeling van Suriname. Ja, maar ze kunnen eindeloos lang doen over het schrijven ja, van letters. Ja, daar ja. hebben nou, een je bezigheid is dat hoor. kijk maar, hoe ze dat schrijven. Uh, wat is uw schoolopleiding? Pardon? Wat is uw schoolopleiding? M mijn schoolopleiding, ik ben uh, van een lagere school. Lagere school, hoeveel ja. klassen? Dat vijfde. vijfde. En toen bent u gestopt, uw vrouw? Dat ja. in mijn klasse 2. ook lagere ja. school. Ja. En toen kwam de kinderen. Alfred, welke klas zit hij? Die staat er met 2 Milo. En die is gestopt toen, hè? Ja. En dan krijgen we Abdul. Razir? Ja. Dus ook uh, lagere school vijf. Zit in de vijf op de toch? Ja, dat is net. Dus die moet naar de zesde toe. Of is he die gestopt gaat, bij de vijfde? Hij gaat niet meer. Het hij stopt. Het hij is gestopt. Eh uh, Abdul-Rajib, welke klas zit hij? laatste school. Welke? Ja. Dat was, uh, ik moet even vragen. En ja. Heb je, en uh, laatste klas. de ja. klas? Zesde klas. En daar zit, daar, daar zit je nog in. Dus je bent nu in de zesde klas. Nee. Ben je over? dus dan moet je ja. hier naar de eerste van een andere school toe. Want je gaat hier naar school toe. Je bent toch ja. veertien, hè? Dus uh, hij was in de vijfde klas. Ja. En hij is over de... Uh, Oh, dus zesde. Hem, ja. En toen is hij nu op het ogenblik in Nederland. Oké, okay, dus hij moet naar de zesde hier. Ah. En dan kijk ik Saibunisa, welke klas heet die? Die is twaalf. Ja. Vijf. Zesde. oh, vijf. En dan kijk ik, Nisa. die is tien. Vierde. Vierde klas. En? En Kambun? tweede of derde. Meneer, we gaan u eerst morgen overplaatsen en daarna gaan we naar een huis voor u zoeken. Ja. Waar zou u willen wonen? Heeft u al uw gedachten over laten? Wel, ik heb geen bezwaar op u. Aan één ding, zet nu ergens waar school is. scholen zijn er overal. Zo, dat dus, is niet dus. het probleem. Die kinderen moeten wat leren. Ja. En, ja, want zeker, zeker. Die, Alfred, die mag wel eens een keer een schop onder zijn gat hebben dat hij naar school toe gaat. Hè? Voor een jongen van 20 is natuurlijk Tweede muur al een beetje weinig. Hè, en vijfde lagere scholen aan, doel, die moet ook naar school toe. Die moet u laten leren, hoor. Ja. Hè? Maar u wilt dus gewoon wonen in de omgeving van scholen? Ja. ja juist. En wilt u in een, in, een, in een stad wonen of wilt u liever in een, in een dorp wonen? Ik heb geen zwaar. Waar het rustig is, dus. Gewoon een rustige omgeving? Ja, zeker. Meneer, een moeilijke vraag. Bent u rijk? Bent u rijk? Ja. Als ik kreeg was, zou ik niet komen. U heeft gewerkt, hè, he? Suriname? Ja, u was Timmerman? Ik was Timmerman. Bij wie werkt u? John Sam. Hoe lang heeft u daar gewerkt? Een jaar. Een jaar? En nadien... Ja. Zeg, wat verdiende u daar zo'n beetje per week? Per week van die Timmerloon, ja. dat was 60 gulden. 60 gulden, dus ben een hele goede Timmerman. Ja, dat is Bent u gezond? Nee, daarom heb ik de, uh, Timmer gelaten? Ja. Ik heb een rheumatiek aan mijn been hier, nee, linkerbeen. En ik kon niet lang staan. Nee. En daarom heb ik laatst een taxi gekocht. Ja. En dan drijf ik een taxi. <coughs> Met die taxi verdien ik 200 tot en met 250 gulden per maand. Ja, maar dan moest en de taxi ik... nog betaald worden, natuurlijk. Pardon? En dan moest de taxi nog betaald worden. Ja. Dus dat was en... uh, veel zorg en veel armoede. En in 250 gulden ja. moet ik 10 mensen zorgen, ja, En huis weer betalen, water ligt. De boel moet ik over. Goed. Ja, dat gaat niet, hè? Dus ik kon niet meer. Als u in Nederland gaat verdienen... dus u krijgt werk en u gaat verdienen... en u woont nog bij ons, dus in een centrum of wat ook... dan moet u 60% van uw eigen inkomsten bijdragen in de pensioenkosten. Bent u het daarmee eens? Ja, okay. zeker. Wat gaat meneer nu verdienen per maand? Nu in Nederland? Nou, meneer gaat zakgeld krijgen voorlopig als hij geen werk heeft. En dat zakgeld is... Uh, een echtpaar is 62 gulden. Die is 36. Die is 18. Dat is ook 36. 61, 63. Dat is 2 maal is 22. En die dat is 16. Meneer gaat dus nu in Nederland. Krijgen. Een vrije kosten inwoning. Kleding. En wekelijks een zakgeld van 8, 14, 16 is 22, 3, 5, 8, 11, 17 laag lag niet voor 172 uur in de week. De familie dan na een week in Nederland. Eén week na aankomst. Jullie zitten in Lobit. En wat me nou opviel... Lobit, uh, het is nu zondag. Maar Lobit is wel... Uh, Lobit, het is wel erg stil hier. Ja, erg stil. En uh, ik had uh, nooit verwacht dat Lobit zo mooi is en zo rustige plaats is... Maar ik zie, tot nu toe, het is het rustig. En alles krijg ik op tijd. En geen enkele klachten van Lovit. En de heren van hier, een beheerder, laat zeggen beheerder... die mensen die hier werkzaam zijn... Ik bedoel, de andere meneer, de assistent van hem, de kantoorassistent... zijn heel leuke mensen. Kortom, jullie zijn wel tevreden over het opvangcentrum hier? Jawel. Ik ben akkoord. Alfred, hoe vind jij dat hier? Nou, ik vind het wel heel goed... <coughs> Lubis is wel een, een goede plaats, zeg. Nou, ik vind het wel een beetje koud, zeg. Maar dat is vaak buiten. Binnen, binnen heb je wel verwarming en zo. Er komt niet veel buiten, dus? Nee, niet veel. Nou, misschien... je, je broer zit al bij de verwarming daar. Ja, hij heeft het wel erg koud. Is het de, de twee dagen of drie dagen... had hij wel extra koud. Ik ging zelf niet naar buiten. Maar nou, ik, ik ga wel per dag... Eén keer of twee keer. Misschien naar de winkel of zo. Vrijdag was ik zelf naar de markt geweest. Je wilt boekhouder worden? Ja, dat wil ik wel volgen hier. Maar ik heb het nooit eerder gevolgd. Ik, ik denk dat het wel een, een beetje moeilijk voor me zal zijn. Maar nou, alles, alle, alle alle begin is het wel moeilijk. Maar later komt het wel gewoon normaal. Je wil, je wil graag voor boekhouder leren? Ja, graag. Nou, ik weet niet of het een cursus is of wat. Maar ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar ik wil het wel volgen. Je... Jullie hebben gisteren een gitaar gekocht? Ja. Als ik geen, geen tegenstander krijg om te dammen, dan zal ik wel, een bezig gewoon met gitaar. Ja, ik, ik kan het niet goed bespelen. Jouw broer wel? Mijn broer wel. Nou, ik, ik leer pas. Ik kan me ook wat leren. Jouw broer zegt niet zoveel, komt er. Nou, hij is zo gewend. Hij, hij praat niet te veel en zo. Hij heeft niet te veel vrienden en zo. Nou, in Suriname was, was hij ook zo. Hij ging niet te veel uit en zo. Ook niet naar bioscopen en zo. Niet veel naar de stad en zo. Hij bleef liever thuis. Met zijn gitaar bezig en zo. Daarom kan hij wel ook goed spelen. Maar met de gitaar alleen in lopen ben je wel een beetje alleen. Ja, met de gitaar en loop het bij wel alleen. Maar nou, hij, mijn broertje heeft me gezegd dat hij op muziek mis, uh, school gaat. Is dat de enige wens die jullie hebben, een huis? Jawel, als ik een huis krijg en een werk. Dat is belangrijk, want ik ben. Ik was uh, zwaar werk Want als ik niet werk, word ik ziek. Dus ik moet een werk hebben. En dat is het probleem. Een huis en een werk. Dan is alles goed. Het is niet de bedoeling dat wij voor de. Eh, wat van uh, werkloos leven. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Ik moet het werken. Dat denken veel mensen: dat tsunamis hier komen om werkloos te blijven. Ja, nee, ik niet. Als ik werkloos blijf, word ik ziek, want ik ben gewend hard te werken. Dus als ik hard niet werk... en ik zweet niet... dus ik word ziek... En dus dat dag ik dag en nacht... als ik een werk krijg... dan is het alles geregeld. Want in tsunami leek ik dag en nacht. En hier niet, dus ga ik ziek worden. Dus ik moet een werk zoeken. En als ik een werk vind... dan is het alles geregeld. En er dus zijn twee problemen, huis en werk. Kijk hier, ik heb uh, zes kinderen geen enkele hadden werk in Suriname. Ik als vader, die werkte dag en nacht. Dus ik ben gewend om dag en nacht te werken. En als ik nu werk, word ik zeker ziek. Want ik weet het niet. Mag ik ook een vraag stellen die een hoop mensen zich afvragen? Ja. Als je in Suriname bent en het is daar moeilijk om te leven... waarom zijn er dan zes kinderen? Waarom zes kinderen zijn? Wel, en die vraag is een beetje moeilijk... Waarom? Dat uh, heeft God mij gegeven. Dus uh, ik heb geen andere weg. Ik moet het ze verzorgen. God heeft ze gegeven, maar het was toch ook jullie eigen keuze om er zoveel te hebben? Wel, in die tijd uh, was ik niet op de hoogte dat ik uh, middelen zou gebruiken. Ik was niet op de hoogte. Ik kwam domme kracht En zo te doen, ik ben niet gaan zoeken of een middel bestaat... En zo te doen heb ik zes kinderen. Later heb ik met een paar vrienden gehoord... dat je niet veel kinderen zou maken en zo. Met zulke middelen. En later ben ik uh, met middelen in te gebruiken. Dat duurt ongeveer tien jaar dat ik geen kind kan krijgen en zo. Met middelen ga ik. Maar voor de vroeger wist ik het niet. Nova Zembla over de familie Farzan... die een grote ommekeer in hun leven aanging in 1975... toen ze van Suriname naar Nederland verhuisden... om dus hier een nieuw bestaan op te bouwen. 38 jaar geleden is dit dan. En dan word ik toch wel een beetje nieuwsgierig... hoe het de familie Farzan vergaan is in die afgelopen decennia... na dat keerpunt in hun leven. Dat is waar we het deze nacht over hebben. Daarop ligt de focus. Bij VPRO's Woord op Radio 1 keerpunten. Dus overgangen, grote veranderingen en omwentelingen. Wat te denken van klimaatomslagen. Wie voorspellingen wil doen over het klimaat van de toekomst... moet eerst meer weten over het klimaat van het verleden. Wetenschappers over de hele wereld duiken in de aardbomen nee, aardbodem moet ik zeggen, en in de ijsvelden... op zoek naar sporen uit het verleden. Martin Scheffer bestudeerde opgeboorde stukken ijs... en ontdekte dat plotselinge klimaatomslagen... op subtiele wijze worden aangekondigd. De stilte voor de storm. Jaap Sinningen-Damstee probeert temperatuurschommelingen uit het verre verleden te reconstrueren. Met behulp van minuscule resten van bacteriën kan hij 55 miljoen jaar terugkijken. In een aflevering van Noorderlicht uit 2008 over kantelpunten in het klimaat een gesprek met hen. Het woord is aan Ger Jochems. Ja, uh, Martin uh, Scheffer. Uh, je hebt een omslag in het klimaat. Als het waar is dat er ooit, 60 miljoen jaar geleden... een meteoriet op Yucatan gedonderd is... die de dino's uitgeroeid heeft, onder andere. Die heeft een enorme klimaatsverandering veroorzaakt. Dat is een oorzaak van buiten. Dan heb je ook een omslag als gevolg van een kantelpunt. En Dat is waar jullie naar kijken. Wat is een kantelpunt? Ja, nou dat, dat er een grote verandering kan optreden als er iets eh, van buiten komt. Een, een, groot, een rotschop wordt uitgedeeld, dat, dat snapt iedereen. Ja. Een kantelpunt is iets heel anders eh, en dat snapt eigenlijk ook wel iedereen. Als je bijvoorbeeld denkt aan een, aan een kano waar je in zit en je leunt steeds verder naar één kant over. Op een gegeven moment dan, dan kom je heel dicht bij een kantelpunt. Dat merk je eigenlijk niet aan de positie van de kano, hm. maar als je daar in de buurt bent, dan kan een heel klein golfje... dat hoeft helemaal geen rotschop te zijn... het kleinste dingetje kan je laten kantelen. Ja. En uh, dat is natuurlijk... Uh, dat, dat is... Uh, een de druppel hele... die de emmer doet overlopen De eigenlijk. druppel die de emmer doet over, ja. overlopen. En het, uh, het vervelende van die kantelpunten... is dat het heel moeilijk is om ze zien te zien aankomen. Ja. En heeft u nou een voorbeeld van... en dan gaan we eventjes kijken hoe dat mechanisme dan in elkaar zit... maar eerst even een voorbeeld van een klimaatverandering... door een kantelpunt. Ja, wij hebben, wij hebben acht uh, voorbeelden onderzocht. Tot nu toe wisten we dat er in het verleden... hele spectaculaire, plotselinge verschuivingen in het klimaat uh, waren opgetreden. Maar we wisten niet of dat kwam door een rotschop of door een kantelpunt. Hmm. Daar was, dat was een hele controverse. En wij hebben nu uh, vastgesteld van, een, van, van acht verschillende voorbeelden... dat er echt kantelpunten... Pak er één uit. Nou, nou eentje eruit pakken. Zo'n dus een relatief recente. Vijfduizend jaar geleden was het gebied waar nu de woestijn de Sahara is... was een gebied met meren en, en savanne En dat is duizenden jaren zo geweest... tot vrij plotseling de zaak ging schuiven... en binnen een eeuw daar de Sahara lag. Ja. Laten we dan de verdere uitleg ook ophangen aan dit voorbeeld. Want daar kun je je iets bij voorstellen. Er zijn dus... Je hebt een klimaat. In dat klimaat zijn uh, verschillen. Ik bedoel, want het is in, het, in dit klimaat wat wij hebben... is het niet elke zomer even, even warm. Dat zijn dan de, het patroon van de schommelingen die normaal zijn. Maar dan zijn er subtiele, kleine afwijkingen van dat patroon. Wat was nou zo'n subtiele afwijking... die dan een voorbode van die kanteling is? Wat was nou een, een, een, een subtiele voorbode in die periode 5000 jaar geleden. Nou, subtiele voorboden in al die voorbeelden... want de Sahara was één voorbeeld, het, het abrupte einde van ijstijden... Dat, dat is een ander voorbeeld, er zijn verschillende voorbeelden. Iedere keer zie je eigenlijk voordat de omslag er is... een soort van stilte voor de storm. Je ziet, wat je zegt, altijd fluctuaties, altijd schommelingen. En die schommelingen, wat je daaraan ziet, is dat ze langzamer worden... Ze worden langzamer en langzamer... naarmate je dichter in de buurt van een kantelpunt komt. De, schommeling, de, de normale schommelingen in de temperatuur, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld in de temperatuur of in de neerslag in de hoeveelheid ijs. Uh, vandaag gaat meer op gisteren lijken. Dit jaar gaat meer op vorig jaar lijken. Uh, ja, deze ja. eeuw gaat meer op de vorige eeuw lijken. En die vertraging die je ziet... Die, daarvan kun je wiskundig aantonen dat het karakteristiek is... voor het benaderen van een kantelpunt. Nou, U begint zelf al over het heden, laten we daarop doorgaan... Uh, de, de klimaat, de opwarming van de aarde... Is, het is elk jaar weer iets meer, iets, iets warmer. Is dat nou zo'n voorbeeld van het opbouwen naar zo'n kantelpunt? Nou, dat, dat weten we niet. We weten wel, we hebben nu aangetoond... dat er kantelpunten in het klimaat zitten. Verschillende kantelpunten. Dat kunnen kleine, lokale omslagen zijn. Het kunnen grote omslagen zijn. Het is uh, natuurlijk zo dat... Bijvoorbeeld de afgelopen half miljoen uh, jaar... dat wij uh, CO2-gehaltes uit de ijskernen hebben. We gezien hebben gezien dat dat tussen 200 en 280 uh, parts per miljoen varieerde. En dat we nu in een hele korte tijd... dat helemaal uh, hebben zitten opduwen uh, naar, naar 380. Dus we zijn op een... Wat, wat, wat wil dat zeggen? Nou, dat, dat, dat laat je zien dat we het klimaat fors aan het duwen zijn. Heel geleidelijk, als je, als je wil. Maar... Naar een, in, een, in een toestand waar het nooit geweest is. We duwen, we draaien aan de knoppen maar, naar een, een nieuwe toestand. Ja, u zei we, net, we weten het niet, maar wat u nu zit te beschrijven is... u redeneert naar zo'n kantelpunt toe. Nou, wat, wat ik zeg, we, hebben, we veranderen de omstandigheden. En je kunt er donder op zeggen ja. dat we vroeger of later een kantelpunt tegenkomen. In het verleden is de aarde ook over die kantelpunten gegaan. Ze zijn er en we zullen er... We zullen ja. ze tegenkomen, we weten alleen niet wanneer. Ja, er is, er is niks uit uw onderzoek waaruit u kunt opmaken... of dat vroeger gaat worden of later. Nou, de, het, het, uit dit onderzoek niet... maar uit allerlei andere onderzoeken... kun je natuurlijk wel zien dat, uh, dat er behoorlijk wat verandert. En, uh, een voorbeeld in het heden van iets wat erop lijkt dat het een kantelpunt is... is het verdwijnen van het ijs op de noordelijke ijszee. Mm. Dat was ook voorspeld met modellen dat dat misschien wel eens zou kunnen zijn. En het komt door weer zo'n zelfversterkend effect. Als het ijs verdwijnt... Wordt er minder zonlicht gereflecteerd, het oppervlak wordt donkerder, het wordt hm. meer warmte vastgehouden, het wordt warmer en het ijs verdwijnt nog sneller. Hm. En dat zijn dat soort cascade-effecten, zelfversterkende effecten, waardoor ja. Ja. je gaat verschuiven. Ik wil zo meteen even wat, wat daarmee te doen verder. Wat, we, wat kunnen we daarmee? Of is het, kijken we gewoon als muizen in de, in de koplampen van een auto? Maar even, um, uh, Jaap Sin, Sinninger-Damstee, u um, doet onderzoek aan bacteriën in kernen. En, en aan die bacteriën kun je zien... want die leven in een hele kleine, smalle bandbreedte van de temperatuur. Dan kun je dus in het verleden zien wat de temperatuur geweest is. Een methode. Jullie gaan dat verder uitwerken. Je krijgt 2,5 miljoen euro vanaf van Europa. Uh, men vindt het belangrijk, kennelijk, want dat is een enorm bedrag... voor een project voor één iemand. Uh, die omslagpunten zien jullie die ook in die kernen. Kernen, ijskernen, neem ik aan. Nou, nee, dit zijn modder, wij, meer modderkernen. Modderkern. Wij werken inderdaad aan modderkernen, want wij kijken zeg maar, naar uh, organisch materiaal. Dus resten van, dus niet naar bacteriën zelf, maar naar overblijfselen van ze. Ja, dat doen we ook wel chemische fossielen. Ja, net zoals we gewone fossielen in een uh, sediment hebben, hebben we ook chemische resten. En daar kunnen we allerlei zaken uit ja. uh, afleiden. En daarmee, uh, ja, ons doel daarmee is inderdaad om methoden te ontwikkelen... zodat we heel nauwkeurig uh, klimaatveranderingen in het verleden kunnen ja. reconstrueren. Juist met name om daar een uh, les uit te trekken voor de toekomst. Ja. En die en... schommelingen waar, waar uh, uh, Martin het over heeft... zien jullie die ook op jullie manier? Absoluut. Uh, als we bijvoorbeeld een kantelpunt... Uh, uh, is bijvoorbeeld de, de paleocene eocene grens... 55 miljoen jaar geleden... Uh, daar hebben wij uh, door middel van ons onderzoek hebben we aangetoond... dat de Arktische Oceaan, hè, waar nu nog ijs ligt... die is toen in vrij korte tijd is die van uh, 18 graden Celsius... naar 23 graden Celsius opgewarmd. Uh, hm. En het land eigenlijk uh, min of meer uh, hetzelfde. Dus dat was ook een plotselinge verandering. Uh, waarschijnlijk dat het klimaat heel langzaam opwarmde. Op een gegeven moment werd het bodemwater in het oceaan zo warm... dat ineens de gashydraten die daarop geslagen lagen... Uh, gingen ontsnappen. Hè, want die zitten in een soort van ijs uh, versmolten als het ware. Mm -hmm. En op dat moment dat dat methaan dan vrijgezet werd... en in de atmosfeer terechtkomt... Ja. krijg je nog eens een enorme extra opwarming. Ja. Dus een relatief kleine verandering... Boeikast... leidt tot een hele grote verandering. opwarmen in die tijd ook? Ja. Zagen jullie dat ook in die, in die kernen die jullie gezien hebben? Zagen jullie dat moment dat dat ging gebeuren, dat kantelpunt... zagen jullie dat al aankomen? Zagen jullie de voorbodes in die kernen? Nee, dat zagen wij niet zozeer. Uh, nou, we zagen dus wel langzame veranderingen in de temperatuur. Dat het inderdaad uh, wat aan het opwarmen is. Mm -hmm. Maar dat was voor ons nou niet direct een, een voorbode... van oh, dan zal er wel dat gebeuren, dat... Nee is eigenlijk een verrassing en het is natuurlijk prachtig... Maar wie spreekt, als, de, als er modellen zouden zijn ja. om dat soort dingen te, te voorspellen. Maar dus wie spreekt jullie ervaring dan niet de theorie van Martin Scheffer en zijn me mensen? Nou, daar ken ik zijn werk niet goed genoeg voor, moet ik zeggen. Maar ja, ik denk dat hij het heeft over hele kleine veranderingen. Het probleem ja. waar wij natuurlijk altijd... Ja, als we 55 miljoen jaar terug in de tijd gaan... Oké, okay, je kunt heel mooi temperaturen reconstrueren... maar er zit natuurlijk altijd een zekere foutenmarge in. Ja. En het zou wel eens heel goed zo, zo kunnen zijn... dat die hele kleine fluctuaties die dan uitdempen als het ware... dat je ja. die met behulp van onze methode niet eens kunt waarnemen. Nee te Scheffer, hadden zij dat wel moeten kunnen zien... iets dichter naar een mi microfoon graag? Ja. <laughs> nou, het, je, het, is, het is niet zo dat uh, fluctuaties uitdempen. Het is, dat ze, het is meer dat ze langzamer worden. Ze worden okay. zelfs vaak groter. fluctuatieschommelingen. De schommelingen ja. worden vaak juist sterker, maar langzamer. Ja. Um, maar over waar het naartoe gaat, is niks te zeggen. Maar jullie zeggen wel, het IPCC... dat is die club die zich bezighoudt met klimaatverandering... dat die met jullie noties van die voorboders van dat kantelpunt wat nadert, en dan is het te laat... dat ze daar rekening mee moeten houden. Maar dit speelt over duizenden jaren. Hoe kunnen zij daar rekening mee houden? Nou, dat speelt, speelt niet alleen over duizenden jaren. Sommige dingen kunnen heel snel gaan. Het verdwijnen van het, uh, het uh, zeeijs kan heel snel gaan. Uh, een ander bekend voorbeeld. Het stoppen van de warme golfstroom. Dat wat is, uh, weten we nou heel onwaarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Maar als dat... Uh, dan zit ook een kantelpunt in. Als dat gaat schuiven, dan is dat binnen... Dan is het een verschuiving die in tien jaar kan gebeuren. Ja, dat... want dat is heel, heel dramatisch als dat gebeurt. Hè? Dan geeft ja. het ook een vliegwiel effect, toch? Ja, maar we weten inmiddels dat de kans dat dat gebeurt... Die specifieke... Ja. Omslag, dat die heel klein lijkt. Ja, maar speculeren is zijn. heel vrij. Doe net alsof daar geen enkele collega meeluistert... die zegt, wat ben jij nou bij bezig met dat soort dingen te zeggen. Maar <laughs> filosofeer nou eens, welk kantelpunt zit er, zou er aan zitten te komen? Nou, er zijn, er zijn wat, uh, wat kleinere kantelpunten... zoals dat verdwijnende pol eist. Wat mm -hmm. kan gebeuren is dat een, uh, een deel van het, uh, groot deel van de Amazone... verandert van, uh, van regenwoud in een savanne. Uh, het, het kan zijn dat het uh, moesson-systeem in India inklapt... en dat het daar droog wordt. Mm. Dat zijn lokale uh, veranderingen. Een grotere verandering zou natuurlijk zijn... als we de, de polkappen kwijtraken. Dat zou uh, spectaculair zijn, want die liggen er al 36 miljoen jaar. Mm. Maar, maar kan het dan zo werken dat de ene kantelpunt een volgend kantelpunt oproept? Dat je kan. Ja, hebt van je kunt kantelpunt. het als een domino-effect zien. Dus, uh, mm. uh, sommige dingen kunnen omslaan. Nou, dat zal verder uh, de rest ja. niet ommalen, zeg maar. Daar klapt iets om. Nee. Maar het kan zijn dat dat net weer de druppel is... die een andere emmer doet overlopen. Ja. Dus je kunt wel van dat soort uh, cascade effecten ja. krijgen. Ja, zinneke Damster, heel, heel kort. Wat gaan jullie verder nog onderzoeken? Jullie hebben deze theorie over die precieze uh, temperatuurdatering. Uh, zeg maar. Nou, wij, wij hebben nu een uh, methode zeg maar, geponeerd... En die gaan wij nu met dit geld wat we hebben gekregen, gaan we die verfijnen. En uh, helemaal uitzoeken of het inderdaad klopt. Want het nee. is natuurlijk heel belangrijk om zeker van je te, te zijn ja. met dat soort reconstructies. Want we horen net al dat er allerlei theorieën op gebouwd worden. Dus Moet wij... u niet samenwerken eigenlijk vanaf nu? Zeker. Nou, nou ja, nou, je, dat blijkt toch al dat we in. Kijk, wetenschappers over de hele week, over de hele wereld werken samen, ja. want we gebruiken elkaars data. Je ontstaat een warme vriendschap, of misschien nou, een koude het vriendschap. Is, het, het is natuurlijk heel precies waar je mee begon. Het is enorm belangrijk om dat klimaat in het verleden beter te, te begrijpen. Want dat is een van onze weinige. Uh, uh, hou die we hebben om, om te, begrij om te ja. kunnen voorspellen... wat er in de toekomst gebeurt, samen met, uh, met, met modellen die we ontwikkelen. Oké, okay, heren, hartelijk dank. Martin Scheffer, onderzoeker aan de Universiteit in Wageningen... en Jaap Sinninger-Damstee, verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut... voor zeeonderzoek op Tessel Beide. veel succes met het vervolgen uw onderzoek. U hoorde dus Ger Jochems in gesprek met deze twee heren. Dat was in 2008 en het ging over kantelpunten in het klimaat. Het is een bijzonder fenomeen om dit uur en deze uitzending van Woord... over keerpunten mee af te sluiten. Daar hadden we het namelijk over. Keerpunten, omwentelingen, overgangen, omslagmomenten, wendingen... in eigenlijk alle mogelijke vormen en hoedanigheden. Keerpunten in een carrière, een totale verandering bijvoorbeeld van persoonlijkheid na een bijna doodervaring. Bekering naar een ander geloof, ook een bijzonder moment. De Franse revolutie kwam voorbij en in dit laatste uur dus deze cocktail van verschillende keelpunten. Um, ja, wilt u iets luisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Uh, facebook.com woord.nl U kunt zich trouwens via diezelfde pagina ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Uh, mocht dat nou niet lukken, stuur dan maar eventjes een bericht aan woord.vpro.nl en zet dan even in het onderwerp nieuwsbrief. Dan ga ik het voor u in orde maken. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar datzelfde adres... woord.vpro.nl Of u schrijft naar de VPRO en dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dan is er nog de podcast. Daar kun je je op abonneren via vpro.nl slash woord podcast. Dus vpro.nl slash woord podcast... Woord wordt gemaakt door Niemke Vijs, Geertjan jan Stringholt, Tom Klaassen... en ondergetekende productie Tatjana Oei en Iris Franse. Eindredactie Remy van der Brand. De techniek vannacht was in handen van Tim Corbett's presentatie Nora Romanesco. En volgende week mijn eigen keerpunt. Het wordt mijn laatste woorduitzending. Niet gefreesd, het programma gaat in het nieuwe seizoen wel gewoon door... maar ik ben er niet meer bij. En wat dat keerpunt teweeg gaat brengen, dat is voor mij ook nog één groot raadsel. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met Mark Visser. Tot volgende week en een fijne feestweek toegewenst. Dag.